The <laughs> 11 uur, Dikter Haark met het NOS-journaal. De fractie van D66 in het Europarlement... wil dat er zo snel mogelijk een Europese zwarte lijst komt voor artsen. Aanleiding zijn de berichten dat de omstreden neuroloog Janssen Steur... in Duitsland werkt. In het Radio 2-programma Cappuccino zei Gerben Jan Gerbrandi van D66... dat er zo snel mogelijk een centraal Europees register moet komen. Volgens hem is Janssen Steur niet het enige geval in Europa. Zo is er ook een kwakzalver die stamcelbehandelingen uitvoerde. Er werd in eigen land geschorst... Maar ging 10 kilometer verderop aan de andere kant van de grens... verder met zijn praktijken. Patiënten moeten beschermd worden tegen dit soort mensen, aldus Gerbrandi. Het aantal wanbetalers onder bedrijven is vorig jaar flink gestegen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Incassoondernemingen... nam het aantal wanbetalers in een jaar tijd met 20 procent toe... evenals de stijging van het aantal faillissementen. De NVI vindt het hoge aantal schokkend en spreekt van een domino-effect. Als het ene bedrijf zijn rekeningen niet meer kan betalen... dan komt het andere bedrijf daardoor ook in de problemen.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 Telefoonbedrijven, kabelmaatschappijen en aanbieders van financiële producten... berekenden de btw-stijging wel direct door. En de Oscar-uitreiking staat dit jaar voor een deel in het teken van James Bond. Hoe het eerbetoon aan de fictieve Britse geheimagent eruit gaat zien... is nog niet bekend. James Bond was 50 jaar geleden voor het eerst op het witte doek te zien in Dr. No. De nominaties voor de Oscars worden 10 januari bekendgemaakt. De prijzen die zij worden uitgereikt op 24 februari in Hollywood... Het weer in Wolken, hier en daar wat motregen, in het noorden en noordwesten de meeste zon. Temperatuur rond 10 graden, morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.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 Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Gromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hanja Maiwegge, Wim Duizenberg en Eneus nee, Heerma. Drie bekende namen, onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse politieke geschiedenis. Bij ons aan tafel vandaag dezelfde namen, maar dan de tweede generatie. Ja, inderdaad, dezelfde namen, maar wel nieuw in de Tweede Kamer voor andere partijen. het mij niet voor het CDA zoals haar moeder, maar voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, dankjewel. dankjewel. Pieter Duisenberg is bij ons niet van de Partij van de Arbeid zoals zijn vader, maar van de VVD. Goedemorgen, meneer Duisenberg. Goedemorgen. En Pieter Heerma als enige wel bij de Partij van zijn vader gebleven, het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. En u kunt ons ook zien op troskamerbreed.nl zijn we te zien. En natuurlijk ook op Politiek 24. Ja, veel, uh, we kijken natuurlijk zoals altijd even in de zaterdagkranten. Veel divers nieuws en achtergronden. Maar wij pakken uh, de Volkskrant bij. En een uh, column van de politiekjournalist Martin Sommer. En dat gaat vooral over de politiek en de rol van de Eerste Kamer. Hij signaleert dat dit kabinet een groot probleem gaat krijgen in die Eerste Kamer. Minister Asscher van Sociale Zaken, die heeft al een voorstel... Daar uh, zien sneuvelen over de kinderbijslag. Uh, minister Blok die heeft een voorstel uh, met betrekking tot uh, heffing voor de woningcorporaties zien sneuvelen of in ieder geval dat het teruggestuurd is. En uh, Plasterk die moet daar een plan door de eerste kamer straks zien uh, te loodsen over de samenvoeging van de provincies. Dat gaat hem, dat kunnen wij ook voorspellen. Vast niet uh, lukken. Um, Mevrouw Maai, um, uh, nieuwe plannen. Het kabinet staat nou echt voor het eerste, echte, volle jaar. En dan toch met de wetenschap dat je zo'n tour de force hebt, politiek... om je plannen uh, door die Eerste Kamer te loodsen... omdat je daar doodinvoudig geen meerderheid hebt. Is dat vervelend? Het is een, natuurlijk een uitdaging. Uh, de Eerste Kamer heeft een hele belangrijke rol... in het controleren van de kwaliteit van wetgeving. Maar we zien ook, en dat hebben uh, Rutte en Samson ook heel duidelijk gezegd... bij de start van het kabinet... Ook in de Tweede Kamer willen we graag meer steun dan alleen vanuit de PvdA en de VVD. Dus uh, we zoeken ook in de Tweede Kamer voor de onderwerpen waar we op zitten bredere steun. In mijn eigen onderwerp ontwikkelingssamenwerking probeer ik dat ook. Ik heb bij de begrotingsbehandeling een, uh, een amendement ingediend waar uh, bijna kamerbreed, niet helemaal kamerbreed, moet ik dat maar meteen toegeven, maar bijna kamerbreed steun voor was en die zou hem zeker ook bijvoorbeeld in de Eerste Kamer getrokken yes. hebben. Dus het is goed. heel belangrijk om die, om die bredere steun en die, uh, ook in de Eerste Kamer al te vinden. Ja, maar in... toch, hoe lastig is het? Want u bent nieuw Kamerlid, vol ambitie neem ik aan. En dan toch de wetenschap dat er in die Eerste Kamer zo'n blok zit. Wat gewoon kan zeggen, het gaat niet door. Ja, daar moet je dus uh, rekening mee houden in het zoeken van, uh, van je coalities... en ook in het beleid wat je hebt in die uitgestoken hand. Ja, meneer Duisenberg, hoe ervaart u dat? Want dat geldt voor u hetzelfde. Ja, dat klopt. En ik denk dat sowieso uh, draagvlak voor, uh, voor maatregelen voor ideeën... dat het heel belangrijk is. En, uh, essentieel dat zelfs. Is essentieel, maar dat, uh, en dat moet je niet alleen zoeken in, uh, in, de, in de Tweede Kamer... En, en in de Eerste Kamer, maar ook uh, buiten, bij, uh, bij mensen... Dus uh, mijn eigen gebied is uh, onderwijs. Nou, onder andere een uh, maatregel, wat ook een, een moeilijke maatregel is... is dus het sociaal leenstelsel wat ingevoerd moet gaan worden. Uh, dan vind ik het heel belangrijk dat het niet alleen in, in de beide kamers... maar dat ook uh, buiten bij studenten en aanstaande studenten... dat men begrip heeft voor, uh, voor ja, die maatregelen. Maar goed, dat het uiteindelijk klopt... moet er wel gestemd worden in de Tweede Kamer... en later ook in de Eerste Kamer, om het ja. door te krijgen ja of nee. Hoe, hoe, hoe, hoe zwaar is dat voor u met uw ambitie als nieuw Tweede Kamerlid? Nou, het maakt, het maakt op zich, denk ik, dus als je uitgaat van het principe van het hebben van draagvlak voor maatregelen, dan, dan zou dat niet uit moeten maken. En ik denk dat, ik ben het eens met, met Marit Maai, dat de Eerste Kamer toetst op de kwaliteit van wetgeving. Uh, daarvoor is het ook een, een, een, een heel goed iets dat we, dat we de Eerste Kamer hebben. Die hebben een reflecterende rol, die kijken is, de, is, de, is die wet goed opgesteld. Uh, en, en ik mag... denk dat dat goed is in dit proces. En ja. dan hebben wij als taak om uh, zo'n breed mogelijk draagvlak te vinden. En nogmaals, niet alleen in de Kamer, maar ook buiten de Kamer... dat mensen op straat, en in mijn geval dus uh, studenten... dat ze begrijpen hoe het in elkaar zit, maar ook dat een maatregel goed uitwerkt. Het geeft uw partij, meneer Heerma, wel heel veel macht. Hè? Want het CDA is in staat, in zijn eentje... om in de Eerste Kamer ja of nee tegen voorstellen te zeggen. En daarmee dat, doorslaggevende stem te zijn. Dat laatste is natuurlijk sowieso iets te makkelijk gedacht. Omdat de coalitie ook in de Eerste Kamer veel zetels heeft. En via verschillende meerderheden tot een meerderheid zou kunnen komen. Uh, maar het geldt wel dat doordat er geen meerderheid in de Eerste Kamer is... is dus dat er inderdaad ook in de Eerste Kamer goed gekeken moet worden... hoe er een meerderheid uh, gevonden kan worden. Nou, in de column die jullie zojuist aanhalen... worden daar een paar voorbeelden ook van aangehaald. Uh, iets ter nuancering. Dit is eigenlijk veel vaker in onze geschiedenis al het geval geweest. Dus ook de discussie dat de Eerste Kamer alleen maar ter reflectie zou zijn... en voor goede wetgeving. De Eerste Kamer is ook een politiek lichaam en is het altijd al geweest. In de nee. recente geschiedenis 1999 had je de Nacht van Wiegel, 2005 uh, de Nacht van Fontijn. Dat zijn voorbeelden van waarin de Eerste Kamer juist heel politiek geweest is. Interessant daarbij was natuurlijk dat dat ging om coalitiepartijen die uh, tegen wetgeving van het eigen kabinet waren. Uh, maar dat is in, in de geschiedenis al heel veel voorgekomen. Ja, maar en in die zin... Denk ik dat de, uh, uh, beide Kamerleden van de coalitie aangeven dat het terecht is. Er zal gezocht moeten worden naar een bredere meerderheid. Dat maar dat begint geeft al in toch een lekkere, Kamer. comfortabele positie? U, u bent uh, een beetje aan de macht. U bent, uw partij is zelfs al de nieuwe gedoger genoemd. Ik vind het, ik vind het, ik vind het wat eufemistisch. Ik denk dat het CDA realistisch moet zijn over de, uh, over de positie die ze heeft. En dat is niet uh, die van de grootste, grootste invloed op dit moment. Maar wij hebben ook als CDA een verantwoordelijkheid om te kijken hoe we wetgeving kunnen verbeteren. En daar zijn we mee bezig. En daar probeer je ook meerderheden... in de Tweede Kamer te verwerven... Uh, bij coalitiepartijen. Want als Partij van de Arbeid... en VVD in de Tweede Kamer niet steunen... kun je het als oppositiepartij vergeten. Nou, en in de Eerste Kamer geldt dat het omgekeerd... die, die, die, die, die druk op de coalitiepartij... heel goed is, heel sterk. Ik denk dat dat goed is. Dat is uh, qua de, de aard... van onze democratie is dat goed. Uh, persoonlijk moet me daarbij van het hart... dat als ik naar de afgelopen maanden kijk... dat ik vind dat de Partij van de Arbeid... als coalitiepartij daarbij meer een uitgestoken hand naar de oppositie heeft getoond hmm. dan de VVD. Dat was ook voor de kerst heeft een, NRC geloof ik een staartje gemaakt... van hoe vaak coalitiepartijen, oppositiepartijen een meerderheid haalden. En daar kwam ook uit dat de Partij van de Arbeid dat veel vaker deed dan de VVD. En in die zin zou ik het goed vinden als in het komende ja. jaar... de VVD die uitgestoken hand ook richting de oppositie iets vaker nadrukkelijk... Uh, ook we hebben het over, uh, over de Eerste Kamer, vooral natuurlijk met betrekking tot begrip stabiliteit. Hè. Mensen willen zo langzamerhand wel eens een stabiel kabinet... wat niet uh, na een aantal jaren weer sneuvelt. Nou, het is de eerste week van januari. Dan uh, doet iedereen of voorspellingen of uh, wensen. Ik kijk u aan, mevrouw Maai. Uh, hoe stabiel uh, is dit kabinet eigenlijk, denkt u? Ik denk, en niet alleen dat ik het wens, maar ik denk dat het heel stabiel is. Ik denk dat er heel duidelijk uh, onderling uh, afspraken, maar ook vertrouwen richting elkaar is uitgesproken. Ook voor hele moeilijke maatregelen. Dat hebben we natuurlijk in, het afgelopen, uh, in de afgelopen periode, in het afgelopen kwartaal al gezien. Uh, dus ik denk dat er zeker stabiliteit is. Ja. Ja, denkt iedereen daar hetzelfde over, meneer Duizenberg? Ja, het is, ik werd mee begint dat, dat je mensen in het land, inclusief wij zelf... willen die stabiliteit. We, we zeggen van, we hebben nu in de afgelopen, wat is het, 10, 12 jaar... is er geen kabinet geweest wat langer dan twee jaar heeft gezeten. En daar heeft iedereen de buik vol van vol. Dus je wil sowieso die stabiliteit. Die stabiliteit is ook nodig hè, voor, de, uh, ja, voor de veranderingen... Die er, hè, die er nu moeten worden doorgevoerd in het land. De sfeer onderling tussen de PvdA en de VVD is, is inderdaad heel goed... Uh, er is vertrouwen onderling, er is, uh, we geven elkaar ruimte. En dat, dat, dat zit niet alleen op het niveau van een kabinet... maar dat zit ook op het niveau van portefeuilles. Dus, want we werken natuurlijk op portefeuilles... Hè, zoals uh, ontwikkelingssamenwerking of onderwijs, zoals wat, wat wij dan doen. Werk je weer samen met collega's. Nou, dan weet je elkaar te vinden. En ik denk dat, dat we wat dat betreft gewoon een hele goede start maken. Met betreft... de intentie om het, en echt de keiharde wil om, om er gewoon een stabiele rit van te maken. Ja, ik zie toch Pieter Heerman een klein beetje anders kijken. Nou ja, kijk, het ja. is natuurlijk heel goed als een Ik ben niet voor niks op positie, <laughs> nee, ja. hè? Wat u betreft mag dit kabinet zo snel mogelijk naar huis? Verschil moeten wezen. Nee, dat laatste zeker niet. O, oh, dat toch uh, niet? U zet wel in op stabiliteit en op een lange, wat lange periode. Mijn zuinige blik was meer over het verhaal uh, van de heer Duisenberg gericht dan op het feit of het goed zou zijn voor Nederland als een kabinet snel zou vallen. Want dat laatste denk ik niet. Mm. Uh, ik vind alleen naast onderling vertrouwen en dat je elkaar weet te vinden... is voornamelijk belangrijk dat je gezamenlijk een agenda hebt... om Nederland sterker uit deze crisis te halen. Mm. En daar heb ik gegeven de manier waarop het onderhandeld is door dit kabinet... Uh, heb ik wel mijn twijfels over. Mm. En ik ben niet de enige. U vertrouwt er niet op dat dit kabinet vier jaar achter nee, dat, elkaar dat blijft dat zitten. Niet, maar u ik bent zeg. niet erop er uit om het te gaan. laten vallen. Je, je, je kunt ook vier jaar zitten en niet genoeg bereiken. En daar heeft uh, de, de oud Kamervoorzitter Gerlie Verbeet uh, afgelopen week ook volgens mij terecht um, uh, haar zorgen over als gevolg van het gemak waarmee de door deze coalitie uitgeteld wordt. Ja, het uiteraard Duizenberg ja, maar... daarover nog heel even. Nou. Ja, toch even uh, daar, daarop reagerend, uh, hoe ik daar zelf uh, tegenaan kijk. Ik denk dat uh, in dit regeerakkoord... Uh, dat er twee partijen bij elkaar zijn gekomen... die een, een hele duidelijke meerderheid uh, hebben gekregen bij de verkiezingen. Die partijen hebben samen uh, een, een hele duidelijke stip aan de horizon gezet. Van hier willen we naartoe. Uh, er ligt een agenda die ik ook een, een, een mooie en een, een zeer actiegerichte agenda vind. Overheidsfinanciën op orde, maar ook hervormingen op een aantal gebieden... die we allemaal al tijd lang zeggen dat is belangrijk, daar moet wat gebeuren. Uh, dus wat dat betreft ligt er gewoon een hele goede agenda. En ik ben het dus niet eens uh, met, met de heer Heerma, met zijn Dat kan Sanktelijs. ook niet bijna, hè? Kan nee. ook bijna niet. Bijna. Nou ja, we, we, we geloven het is begin van het jaar. We gaan ook niet uh, verder uh, stoken in een uh, ogenschijnlijk goed huwelijk. Dat zal u waarschijnlijk zelf wel in de loop van die het jaar. is. kan niet zomaar, zomaar uit elkaar klappen. Hè? Oh, ja. oh, hoe leuk. Wat speelt u daarmee? Het Oké, nou dan hebben ik toch nog. naar een andere, naar wat meer showbiz huwelijk. Dat ook Het kan zomaar uit elkaar Maar ik wil hier zeggen, dit is niet ogenschijnlijk een goed huwelijk. Dit is, een goed, uh, dit is gewoon NL. een goede. En het is ook niet zomaar uitruilen geweest. Mm. Er is heel verstandig en ook niet heel snel uitgeruild. Mm. Er is heel verstandig gekeken naar wat we moeten met die stip aan de horizon. Ik vind ook het punt van er is geen visie. Ja, het is waarschijnlijk niet de visie die meneer Heerma deelt. Nee. Maar dat is wat anders dan zeggen dat er geen visie is. Oké, okay, okay. een stip aan de horizon, een goed huwelijk met toch uh, mogelijkheid op. En dat is weer recht gepraat. Uh, we laten het erbij. We kwamen erop vanwege een stuk uh, in de volkshand. Radio 1. Politiek Den Haag is nog met recess, dus daarom hebben wij deze week geen weekoverzicht. Maar u hoort vandaag bij ons aan tafel drie nieuwe Tweede Kamerleden. Hun namen komen u vast bekend voor. Hun ouders waren actief in de politiek. Pieter Duisenberg van de VVD, Pieter Heerma van het CDA en Marit Mai van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Mai, uh, uw moeder was lid van het CDA, is misschien nog steeds lid van het CDA. Ze was ook minister voor het CDA. U bent van de Partij van de Arbeid. Heeft zij wel op u gestemd? Dat moet u aan haar vragen. Nou, maar weet u toch wel? Het uh, zou ik moeten controleren hoeveel mensen in, de, in, in het, uh, nee, het hoekje nee, waar wij zijn. Ja, en dan, laten we daar niet raar over doen. Je zegt toch gewoon, mam stem op mij. Ja, dat zeg ik zeker. En, en ik moet ook zeggen, ik ben al heel lang lid van de Partij van de Arbeid. Maar ik heb ook regelmatig op het CDA gestemd. Op zowel mijn moeder als op mijn zus bij de gemeenteraadsverkiezingen ja. in Amsterdam toen ik daar nog woonde. Heeft het ooit tot spanning geleid? Heeft uw moeder ooit gevraagd van nou hoe kan je nou toch lid worden van de Partij van de Arbeid? Wij zijn toch van het CDA? Nou, maar het, heeft, het is iets geweest wat al heel uh, jong in mij uh, gegroeid is. En ik voel me, uh, denk ik, ook met de manier waarop zij uh, in het leven staat en de uh, visie die zij heeft op, uh, op Nederland. Uh, voel ik me best thuis, alleen mijn uh, uh, eigen gevoel gaat meer richting. Dat van de sociaaldemocratie. En ik voel me daar meer in thuis. Wat uh, denk ik uh, voor mij van huis uit ook best wel ingegeven is. Alleen ik heb er net een iets andere, iets andere slinger aan gegeven. Nee, het was niet zo dat u zich af wilde zetten tegen ik u. Ik ben woorden. een hele makkelijke puber geweest. Dus Ai. dat kan nooit iets met afzetten gemaakt hebben nee, Ik begrijp wel dat uh, de familieband toch wel uh, de stemming heeft uh, bepaald. Letterlijk de keuze in het stemhokje. Uh, dat heeft bij mij soms wel uh, inderdaad doorslag gegeven. Ja. Ja. La, laten we heel even gaan luisteren. We, we halen even wat herinneringen op. Uh, we gaan luisteren naar uw moeder. Een fragment toen ze lijsttrekker was van het CDA voor het Europees Parlement. En als het één groep is, zeg ik altijd, die vierkant achter Europa moet staan... dan zijn het, dan zijn het de vrouwen. De vrouwen hebben hun uh, gelijke behandeling uh, op een groot aantal vlakken. Fiscaliteit, uh, sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden... Uh, voor een heel belangrijk gedeelte aan, aan Europa te danken. En daar heeft het Europees parlement... een hele belangrijke stuwende rol bij gespeeld. Leuk om uw moeder zo te horen in deze rol. Ja. ja. ja. Heeft zij een belangrijke rol gespeeld? Uh, want we horen haar over de emancipatie, de hmm. rol van de vrouwen. Heeft zij u in die geest opgevoed? Is, is dit van belang geweest, wat ze hier ook zei? Nou, wat voor mij heel erg van belang is geweest... en dat uh, heb ik ook in mijn medespeech uh, aangegeven... is dat mijn ouders altijd samen de opvoeding van de kinderen hebben uh, gedaan. Voor hun was het heel duidelijk iets wat je samen deed. Het is niet een ding van een vrouw of een ding van de man. Het is een ding wat je samen doet. Dat is iets wat voor mij ook heel belangrijk is geweest. En wat ook in mijn, wat ik vind in mijn omgeving heel belangrijk is... dat mensen in staat zijn om zelf invulling te geven aan, uh, aan hun leven... zowel mannen als vrouwen. En op het moment dat er kinderen komen... dat, je, uh, dat niet één van de twee daar een beperking in voelt. Ja. Overigens, ik weet niet of jullie de oudejaarsconferentie hebben gezien. Sanne Wallis de Vries had daar... een Briljant stukje over. waarin ze uiteindelijk. Hè, natuurlijk zoals we haar kennen. losging over uh, kinderopvang. maar het eindigde met. en waar is papa? Ja. En dat is, ja. vind ik. Uh, vind ik echt heel ja. belangrijk. en er zijn heel veel mannen tegenwoordig. Die, uh, die zie ik ook op het schoolplein. Die zijn veel meer met, uh, met, uh, met hun kinderen bezig. Ik denk dat dat echt heel belangrijk ja. is. Ook voor de emancipatie van de vrouw. Leuk vond ik in uw medespeech dat u uw schoonmoeder bedankte. voor de opvoeding die zij uw man heeft gegeven. Ja. Want ja, die, ja, die zorgde dan weer voor. <laughs> nou, dat ja, ik heb een fantastische man... man en ik ben ja. echt heel dankbaar dat wij dit samen kunnen doen. Ja. Pieter Duisenberg, um, uw vader was lid van de Partij van de Arbeid. En u bent lid van de VVD, sterker nog, u zit voor die partij, voor de VVD, in de Tweede Kamer. Wat is er misgegaan in de opvoeding? <laughs> nou, ik denk dat er uh, niet zoveel is misgegaan, maar de, dan ben ik natuurlijk wel zelf die, dat, uh, die daar het oordeel over uh, Nee, Ik heb op een gegeven moment een, inderdaad een andere keus gemaakt. En dat is ook een beetje de richting die je uitgaat in je leven. Ik ben uh, na mijn studie natuurlijk in, in het bedrijfsleven gaan werken. Uh, en ik denk dat dat wel veel invloed heeft gehad op mijn, uh, op mijn denken. Ja. Nou, we gaan ook even naar een fragment van uw uh, vader luisteren. Uw vader uh, is helaas in uh, 2005 alweer uh, ja. uh, overleden. Maar we luisteren naar een fragment uh, opgenomen... één dag voor de invoering van de euro. Maar ze zullen het wel merken hoe grote voordelen zijn. Ze zullen merken dat de prijzen stabiel blijven. Uh, ze zullen merken dat de concurrentie... Uh, toeneemt tussen de landen, tussen bedrijven in de verschillende landen. Uh, ze zullen merken uh, dat de prijzen vergelijkbaar zijn, dat ze zullen kunnen oordelen dat, hey, als ik iets daar koop, is het goedkoper dan wanneer ik het hier koop, dus ik koop het in het vervolg maar daar. Ja, uh, Wim Duisenberg, dat was de eerste uh, grote man van de Europese Centrale Bank. Hij zat in Frankvoort. En dat uh, uh, nou ja, was natuurlijk helemaal de euro. En wat uit de, uh, dit uh, geluidsfragment blijkt ook... Van dat het ons allemaal goed zou brengen. U zit in een par partij uh, waar uh, wel grote twijfels zijn over Europa. En ook wel kritiek is op de euro uh, in zekere zin. En ook hoe een aantal landen daarmee omgaan. Um, denkt u echt wat dit betreft dat uh, als uw vader nu nog geleefd zou hebben... dat hij zou zeggen ja... We hadden het eigenlijk niet zo moeten doen. Het is te vroeg ingevoerd, we hebben geen goede afspraken gemaakt. De euro is uh, niks. Nou ja, laat ik om te beginnen zeggen dat ik uh, uh, ik zou willen dat ik het hem kon vragen. Zeker. He, want ik zou zeker in deze tijd, zou het natuurlijk heel erg leuk zijn. Hij is, hij is echt, echt te vroeg overleden. En ik zou het heel erg leuk vinden om, uh, ja, om met hem uh, te praten. Over, over politiek en over de stappen die ik zelf uh, maak. En ook over deze tijd uh, specifiek. Dus dat is wel heel erg jammer. Denkt u dat hij heel erg teleurgesteld zou zijn... wetende wat er nu gaande is? Ik kan dat niet, uh, niet zeggen maar natuurlijk. Dus, hoe, hoe, hoe voelt u dat? Hoe denkt u? Nou, wat ik, wat ik, dus ik, ik, ik, ik kan niet oordelen over, de, over hoe hij daar tegenaan zou kijken. Dus nogmaals, dat zou ik hem graag willen vragen. En over mijn eigen partij en ook, uh, ook mijzelf... Kijk, Europa is, is heel erg belangrijk voor ons. Ik ben zelf ook echt uh, absoluut Europeaan. Hè. Dus uh, eerst Nederlander, moet ik zeggen, maar ook Europeaan. Uh, maar we zitten daar wel als VVD. U zegt, u bent daar kritisch over. Ja, inderdaad, wij zijn, we, zitten, we zitten daar ja, toch vrij zakelijk in. Dus enerzijds onderken je dat Europa uh, is voor Nederland als handelsland uh, heel erg belangrijk... Um, uh, en, dus, en, en, en Europa heeft ons, dat heeft ook de koningin nog horen zeggen in haar, uh, in haar speech eind, eind van vorig jaar. Heeft ons heel veel gebracht in, in termen van, uh, van vrede en stabiliteit. Ja. misschien was het wel een waarschuwing van de, de koningin richting ook uh, uw partij. Want als je Mark Rutte soms hoort, dan denk je ja, dat, dat, dat Europa het is wel leuk, maar het moet niet te veel worden. Nou, wij zitten dus wel. wij zijn, wij zijn wel. In mijn ogen, terecht uh, kritisch op Europa. En wat dat betreft zitten we er ook wel zakelijk in. Hè. Ook vandaag zie je in, in Trouw zie je weer een stuk staan over het gebruik van, uh, van subsidiegelden in, uh, in Polen. Um, en, en, en daar zijn wij dus heel erg kritisch op. Dat, uh, dat nee. geld wat door de belastingbetaler wordt opgebracht, dat dat ook uh, goed besteed wordt. Dus nee. wij zijn enorm uh, voor Europa, uh, maar we zijn niet blind door verliefdheid. Nee, Maar uw vader was heel optimistisch hè, in deze tijd, vlak voor de invoering van de euro. Hij had er echt hele hoge verwachtingen van. Dat, uh, ik denk dat hij dat wel uh, ook wel, wel moest zijn. Hè? Je bent Met dat project uh, ben je ja. dan bezig. Dus dat zou heel raar zijn als hij dat niet was. Ja. Meneer Heer, maar we gaan ook even naar u. U bent uh, net als uw vader uh, lid van het CDA. U bent daarin dus anders dan de andere twee hier aan tafel. Heeft u nooit getwijfeld? Heeft u nooit eens lekker willen rebelleren? En willen zeggen, ik ga lekker naar een andere partij? Ik heb best wel eens willen rebelleren, maar niet op dit punt. Ik nee? heb al vanaf het moment dat ik kan stemmen CDA gestemd. De eerste keer dat ik kon stemmen, heb ik ook op Joop Wijn gestemd. Dat was in 1998, volgens mij. En uh, ja, Wat dat betreft ben ik honkvast. Dus ja. ik denk dat iedereen in zijn jeugd wel wil rebelleren. Maar op dit punt, uh, god, het voor ja. mij niet. Uh, uh, een bijzondere man die op u gestemd heeft deze verkiezingen... is Jack de Vries geweest, de voormalige staatssecretaris van Defensie. Uh, uh, voorlichter in de tijd dat uw vader uh, ook in de politiek zat. Hoe ja. ervaart M u dat? dat volgens hij... mij heeft mijn vader Jack de Vries ooit aangenomen. Maar dat... Net in de periode dat ik dan zou gaan werken voor de CDA-fractie... trad mijn vader af, dus hij heeft feitelijk ja. nooit voor mijn vader nee. gestemd. En hoe vindt u dat hij op u gestemd heeft? Dat, dat vond ik natuurlijk heel leuk. Ja, ja, hij heeft... stemde daarmee niet op de nummer 1. <laughs> zo, kun je, zo kun je er ook ja. eens nou ja. tegenaan kijken. Ik heb, ik heb in mijn leven ook heel vaak niet op de nummer 1 gestemd... ...omdat het ook er een kans is om... Uh, ...de nummer 1 krijgt sowieso veel stemmen... ...om iemand die, nou, met wie je wat hebt of in wie je bijzonder vertrouwen hebt om daarop te stemmen. Ja. Nou, kijk, de afgelopen verkiezingen heeft een kandidaat bij ons... Pieter Omzicht heeft daar heel veel stemmen mee gekregen. Ik vind dat een hele mooie en goede zaak. Ja, het was ook een soort en, eerbetoon uh, aan uw vader. Nou, nou, Tenminste, ja, zo heb ik het ook begrepen. Zo en dat ik, vond hij mooi. het ook. En ik ja. vond het erg leuk dat Jack dat deed. We gaan ook even luisteren naar een fragment van uw vader. Eh, vlak na zijn persconferentie... waarin hij zijn aftreden in 1997 was dat. Hij stapt dan op nadat de CDA-partijtop besluit... dat niet hij, maar Jaap de Hoop Scheffer lijsttrekker moet worden. Ik wil alle ruimte aan Jaap geven als kandidaat lijsttrekker. Uh, ik wil hem daarbij niet voor de voeten lopen. Uh, ik wil zelfs niet het risico lopen uh, dat ik of wij samen, of wie dan ook in welke constellatie, de schijn tegen zouden hebben. En ik denk, en ik doe dat uit volle overtuiging, dat ik een wijze beslissing neem en dat ik ook de partijen daarmee een dienst bewijs door de conclusie te trekken op basis van deze overwegingen en zoals ik die uh, heden bekendgemaakt heb. Ja, ik, ik, was, uh, ik was bij die persconferentie, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik ook. Het was uh, dramatisch. En ook dat wat eraan vooraf ging. Uh, uw vader, eh, helaas ook overleden... Uh, was vooral geraakt door het feit dat uh, uh, anonieme Kamerleden... Uh, die hadden niet hun naam uh, bekendgemaakt. Ik weet ze wel nog en uh, die vonden uw vader uh, niet goed genoeg om de partij te leiden... waarmee uh, maar aangegeven is dat de politiek toch wel keihard is. Ik, ik sta er toch wat anders in. Um, uh, recent heb je binnen de Partij van de Arbeid met Job Cohen... denk ik, een, een soortgelijke situatie gezien. Um, maar ik, ik heb het vanuit huis uit in een vroege periode meegemaakt... Uh, en toch kom ik voor mezelf, tot, vind ik de, de tekst, de, de politiek is een hard vak, vind ik altijd zo makkelijk uitgesproken. Want ik denk dat er veel hardere beroepen zijn, waar een veel zwaarder be, be, beslag op menselijk hun lichaam, et cetera, gedaan wordt. De politiek is in eerste plaats is het een groot voorrecht om daarin te mogen, te mogen opereren. Het is een mooi voorrecht om politicus, om Kamerlid en volksvertegenwoordiger te mogen zijn. En ja, dat kent ook soms zijn harde kanten. Maar dat vind ik, ik vind het wel echt in die volgorde. Ja, u, u trok net zelf de vergelijking met Cohen, waarin iets soortgelijks is gebeurd. Wij, we, grappig genoeg, gisteren twitterde ook Peter van Heemst, ex eh, pvda Tweede Kamerlid. Die noemde uw vader ook de Cohen van het CDA. Een bona fide bestuurder die zich als politiek leider niet goed staande kon houden, zei hij daarover. Dat is toch jammer dat de kwaliteiten van iemand een goed bestuurder dan onvoldoende tot zijn recht kunnen komen. Kijk, dat, dat, dat is toch wel hard? De realiteit is dat je bedrijft politiek in een, in, een, in een bepaalde periode. Uh, de, de vraag die je kunt stellen is of in die periode... Uh, het iemand gelukt zou zijn om het CDA uh, te leiden... op een manier uh, die tot succes zou leiden. Uh, vast kun je in ieder geval stellen dat het mijn vader niet gelukt is... Ik denk dat je de vraag stelt of het in een ander wel gelukt zou zijn. Nou, dat zullen we nooit weten. Want, want was het in de tijd zo'n slangenkuil kijk, dat het bijna nou, niemand kon lukken? Ik denk, denk dat, dat, uh, zo bedoel ik het niet. Ik snap wel dat je die vraag zou stelt. Wat ik bedoel is dat het CDA was in 1994... had tot, tot, tot die tijd altijd geregeerd... en was voor het eerst uh, teruggeworpen tot een oppositierol... en was een veel kleinere partij geweest... dan dat CDA'ers traditioneel gewend waren te zijn. Ja. En ik weet zelf nog, ik was toen een jaar of zeven, 17, 18... Uh, ging politicologie studeren begon politiek bewust te worden... er hing in het CDA ook wel een soort sfeer van... de, de kiezer heeft een vergissing gemaakt. Weet je? Dat is een hele arrogante houding om te hebben... maar dat heerste er wel een beetje. Ja. Dat was aan de ene kant het geval. En aan de andere kant zag je dat bij een aantal andere partijen... voornamelijk uh, VVD, van de A en D66... Nee. die toen voor het eerst zonder het CDA gingen regeren... was er een soort van opluchting. Van he, he we kunnen een keer zonder ze. Ja, goed, en de combinatie van die twee factoren... maakt het heel moeilijk voor een partij... om om oppositie te bedrijven. Ja, en dat maar, is mijn vader niet gelukt. Ja, hm. Maar waar wij, wij, wij een beetje naar op zoek zijn... is u, u nuanceert dat een beetje. Er wordt toch makkelijk gezegd dat de politiek een hard vak is... maar er wordt natuurlijk toch wel soms vuil spel gespeeld. Of spel waar je je vraagtekens hebt misschien ook wel. En u, meneer Duizenberg, um, u bent echt nieuw in de, in de politiek. Uh, je krijgt bloemen... Uh, omdat je zo'n prachtige zetel hebt uh, veroverd in een partij. Die partij is ook nog eens regeringspartij. Je hebt zo'n eerste grote fractievergadering. Daar ligt een regeerakkoord met een, uh, een handgenaad uh, in uh, verpakt. Namelijk uh, die uh, inkomensafhankelijke uh, premie, ziektekostenpremie. En je krijgt van bovenaf opgedrongen, je moet ja zeggen. Ja, dat, dit is, dat is niet het uh, geval. Zo is het ook niet gegaan. Ik wil nog heel even Mocht reageren. Op, uh, dus nog heel even nog reageren. Ja. Op, het, uh, op de, even op de ja, vorige ja. discussie met, uh, met Pieter Heerma. Um, uh, enerzijds hoort het, hoort het dus blijkbaar bij de politiek. dat de uh, ja, mensen ja, echt het veld moeten ruimen. Uh, maar Steuvelig. anderzijds. Uh, ik, ik vind dat wel. dat dat ook als buitenstaander. denk wel eens af en toe van. Uh, ja, er zijn, dus, er zijn mensen die, die steken hun nek uit om, uh, om, om zich in te zetten. Ja, toch voor de maatschappij. Ik had het heel sterk toen wij net in de kamer zaten. Toen moest Jolande Sap, uh, die, of moest, hè, die, die, die nam afscheid. Die ging weg? Die ging weg. En uh, nou, ik vond het echt heel erg jammer. Want ik had uh, de, haar ja, van televisie en radio en uit de kranten... natuurlijk als toeschouwer tot dan toe... echt bewonderd hoe zij de nek uitstak Maar op heeft haar haar u dan niet op dat moment het gevoel van... jeetje, waar ben ik aan begonnen, zeg? Je kan dus zomaar afgebrand worden. Dat, dat kan dus wel, maar er zit dus blijkbaar iets, iets in je dat, je... dat je je nek wil uitsteken. Ja. En uh, dat is voor mij ook het punt geweest om te zeggen... nou, ik wil die politiek wel in. Hè. Ik ben nu, je bent uh, echt nu... met idealen de politiek ja, ingegaan. Ja, en, dan, en, en, en daarom als je jezelf elke dag in de spiegel kan aankijken... en, en er met integriteit in zit en, dan, en, en er vol voor gaat... Ja, dan, dan moet het maar gaan zoals het gaat. Ja, mevrouw Maai, geldt ook voor uw partij. Hè? Daar wordt soms ook hard afgerekend met mensen. De vergelijking met Job Cohen is al gemaakt... in, in verband met uh, Enes Herma. Uh, hoe hard ervaart u de politiek? Nou, ik ervaar de politiek vooral zichtbaar. Ik denk, we zitten hier allemaal, misschien uh, meneer Herma... in iets mindere mate, mensen die buiten de politiek... een aantal jaren gewerkt hebben... Uh, als ik kijk uh, binnen uh, de diplomatie waar ik gewerkt heb... daar zijn ook wel eens mensen die uh, de volgende stap niet kunnen maken... of teruggetrokken worden omdat er iets gebeurt. Dus het is zichtbaarder in de politiek. Uh, maar ik geloof niet dat het per se veel harder is... dan, uh, dan andere beroepen uh, in, uh, in de Nederlandse maatschappij... dan wel fysiek, dan wel in de omgeving waar mensen zitten. Nou ja, Pieter Heerma, u ja, wil ik, nadrukkelijk ik, nog ja, even ik, iets ik, zeggen. Ik wil je toch nog even bij aansluiten, want ik... ik ik vind dat die discussie, dat de politiek zo hard is... ik vind hem echt te makkelijk. En dat merk ik hier bij de andere sprekers ook. Een politicus gaat de politiek in... in de volledige wetenschap... dat wanneer het misgaat, de kans is dat je je verantwoordelijkheid moet nemen... of dat het verstandig is. Nou, U hoorde het geluidsfragment van mijn vader. Om een bepaald besluit te maken... ook in het belang van je partij... Uh, dat weet je. Ja, maar goed. Uh, en ik vind dus een, een trambestuurder... Mm. die na 25 jaar zijn baan verliest... omdat, omdat een bedrijf failliet gaat... of gaan we op, dat vind ik... Zeker nee. niet minder dramatisch nee, dan maar een politicus. meneer, Heer, maar laten we er opstappen. geen doekjes om winden. De val van uw vader is gekomen. doordat het in de grote CDA-familie. niet meer opportun werd geacht dat hij leider van de partij zou zijn. Dat is toch iets anders dan een trambestuurder. die bijvoorbeeld door bezuinigingen zijn baan verliest? Het gaat toch om vertrouwen? Het gaat toch om. Je krijgt uh, uh, ja, in feite een mes in je rug van jij uh, uh, familie. Ja, ja, het is anders, absoluut. Maar nogmaals, en dat gaf ik net ook ja. aan. een politicus. die stapt een wereld in die, zoals ik al aangaf, het is enorm eervol om dat te mogen ja. doen, het is een voorrecht. Maar hij moet en rekening risico, houden met het mensen in zijn rug. Dit, dit risico dat je, uh, om wat voor reden dan ook, we weten allerlei politici. Jolanda Sap werd net aangehaald. Dat kan gebeuren. En ik vind het beeld oproepen dat dat erger zou zijn hmm. dan die trambestuurder. Daar wil ik echt ver afstand van nemen, want dat vind ik niet. Ja. Nou, nog even één vraagje afmaken, want die leek een beetje in de wolken te verdwijnen. was misschien ook wel erg padsboom. Uh, maar dat was aan u nog gesteld, meneer Duizenberg. Hey, u zit in zo'n politieke arena plots en daar ligt een regeerakkoord... en daar moet je ja tegen zeggen, ook al vind je een aantal dingen misschien niet zo goed. Waar ik naar op zoek was, je krijgt opeens te maken... je bent uh, intellectueel slim genoeg om, om dingen te beoordelen... maar je hebt gewoon te maken met fractiediscipline. Is dat dan lastig om daarmee te maken te krijgen? In algemene zin, nou, dat, dat, dat weet je dus van tevoren dat dat speelt, maar de, uh, je maakt wel degelijk je eigen afweging. Dus ik heb daar ook uh, gezeten toen dat regeerakkoord werd voorgelegd uh, en, of, ja. en ook de CPB doorrekeningen. Ja, en de uh, heb vragen. ik daar echt, heb ik in volledig bewustzijn, heb ik daar mijn eigen afweging gemaakt? Ja, ook in de, in de wetenschap dat de VVD dat een hoop hijza zou uh, doen oproepen. Of een hoop ellende zou veroorzaken. Nou, je weet, er zitten, er zitten dingen in waar je, waar je heel blij mee bent. Hè? Dus waarvan je zegt mm -hmm. dit is goed. Uh, en er zitten ook dingen in, waaronder inderdaad die, die zorgpremie waarvan je denkt van nou, uh, dat, is, uh, dat, ja. is, dat is niet zo'n fijne. Maar meneer Duisberg, en, u en mocht dus er het... maar heel kort naar kijken. U bent uh, uh, uh, hoog in, de, in het bedrijfsleven geweest. U was directeur. U, u hebt bij nekel gewerkt. Ik kan me voorstellen dat dat allemaal omgevingen zijn waarin je wat langer over een beslissing na kunt denken. En hier moest u in hele korte tijd gewoon ja zeggen tegen het regeerakkoord wat er lag. Dat is toch moeilijk? Ik moet zeggen, mijn eerste opmerking in de, in de feedback die ik, die, die, die ik zelf had... is dat ik... Uh, dat, want ik heb in mijn leven heel wat businessplannen mogen bekijken. Ja, Dit was eigenlijk uh, ook een businessplan? Ja, precies. En uh, ik moet zeggen, ik heb, uh, ik heb niet, niet vaak uh, een plan gezien... Wat, uh, wat zo goed was uitgewerkt. En waar, waarvan je weet dat daar miljoenen mensen naar kijken... Uh, en die gaan ja. elk uh, hun onderwerp eruit pakken en, uh, en daar wat van maken. Dus ik vond eigenlijk, uh, uh, was ik, uh, uh, ik was, als ik het vergelijk ook met de plannen ja. die, ik, die ik kende, was ik uh, heel positief. Ja, over de Ja, het was er goed nog steeds over. Een goed businessplan, maar waar ik natuurlijk op bedoelde, was die eerste versie van het regeerakkoord... Ja. waarvan dan de premier later uh, moest zeggen, omdat uh, nou de hel losbrak in uw partij, uh, om dat in te slikken en dat hij een uh, fout had gemaakt. Ja, dus dat, het was dat, niet zo'n goed businessplan dus. Nou, dat, dus dat element, dat heeft hij uh, dat, dat, dat, dat onderschat, of dat hebben we onderschat. Ja. En dat was een van die elementen waar ook mm. wel degelijk over gesproken is. Uh, maar er ligt wel een totaalpakket. Mm. En er ligt een pakket wat, uh, wat zegt uh, de overheidsfinanciën op orde. We gaan hervormen. Dat doen we in de woningmarkt, dat doen we in de arbeidsmarkt. Uh, er wordt uh, ingezet op onderwijs. Uh, dus er zitten ongelooflijk veel goede dingen in. En dit punt is, is onderschat uh, wat voor reacties dat teweeg uh, zou, zou ja, brengen. Maar voor, voor Edith Schippers was het bijvoorbeeld, de minister van Volksgezondheid, was het bijvoorbeeld wel heel lastig en die heeft gezegd, dit ga ik niet voor mijn kap nemen. Hè? Dat weet ik niet. Oh, dat weet u niet. Nee. Nee. Heeft u wel in de krant gelezen, toch? Of, uh, of is het u helemaal ontgaan? Nee, het is me niet helemaal Oh, nee. okay, Maar u nou wou het niet bevestigen, bevestigen vanochtend? vanochtend. u deze u de het niet bevestigen vanochtend? Nee. nee. Dat, is, dat is nou zo'n voorbeeld. Hè. Je zit in een, in, een, in een milieu... waarbij je soms dingen moet zeggen die je niet vindt. En uh, soms moet doen alsof je iets niet weet... terwijl je het wel weet. Nou, dan kom ik toch terug ook op wat ik, wat ik eerder... Nou, maar klopt dat een uh, beetje, deze gedachte ik, Maar ik kom toch even terug op wat ik eerder zei. Ja. Is, uh, hoe ik er zelf in zit. Ja. Is dat ik, uh, uh, dat ik er elke dag weer dat je je eigen afwegingen maakt... en dat je jezelf in de spiegel moet aankijken... en zeg van, hier wil ik voor gaan. En, en dat is ik mijn toch nek gelukt. Uitsteken. En dat is absoluut gelukt. En ik wil gewoon hè, mijn nek uitsteken... voor een aantal maatschappelijke doelen in deze belangrijke tijd. Nou, we gaan het over uw doelen hebben... en ook over de doelen van de andere aanwezigen aan onze tafel. We praten namelijk met drie nieuwe Kamerleden. Marit Maai van de Partij van de Arbeid... Pieter Duisenberg van de VVD... Pieter Heerma van het CDA. En als, nou, als u nou zegt als luisteraar... god dat zijn toch namen die ik ken, dat kan. Want het zijn kinderen van oud-politici. Heel bijzonder om u in deze samenstelling... met z'n drieën aan tafel te hebben. Ja. Meneer Heerma, uh, u heeft sociale zaken en werkgelegenheid... in uw portefeuille. U heeft uh, daarin te maken met de Partij van de Arbeid... vicepremier Lodewijk Asscher. Die moet hele zware bezuinigingen gaan uh, doorvoeren. Dat zal ook de Partij van de Arbeid niet licht vallen. En dat betekent volgens ons... dat u heel makkelijk oppositie kan voeren. Want het dat is een kwestie van prijsschieten. Dat is, dat, is, dat is natuurlijk sowieso de vraag... Daar, daar, te, Twee dingen, twee dingen daar, uh, daarbij. Eén, uh, denk ik dat we het hier niet over de, de, de, de lichtste minister van de Ploeg hebben. Ik denk dat het misschien zelfs wel eens de, de sterkste van de hele ploeg kunnen zijn. Dat is een persoonlijke mening. Dat is een compliment ook meteen, hè? Uh, ja, maar dat vind ik ook echt. Uh, en het tweede wat, wat, wat, wat daarbij speelt, is dat we natuurlijk als CDA niet uh, in de oppositie zeggen... om overal alleen maar heel hard teugen uh, hmm. tegen te roepen. Uh, en ook in dit um, pakket wat uh, minister Asscher... Uh, voor elkaar moet gaan krijgen, zitten maatregelen... waar wij als CDA in het verleden voor gepleit hebben... Um, en uh, in ons verkiezingsprogramma hadden staan. Dus ik ga niet uh, vanuit een uh, soort prijs schieten op de kermis... nu uh, overal een, een feestje vieren van de oppositie. Maar goed, hoe gaat u wel oppositie Tekken, voeren dan? Uh, wat wij gaan doen is kijken waar voorstellen uh, goed zijn en die steunen. En voorstellen waar we het niet mee eens zijn. Uh, om daar proberen in eerste instantie... Zaken in te verbeteren, dat is de eerste verantwoordelijkheid die je hebt, ook vanuit de oppositie. En waar dat niet lukt, om ook een krachtig tegengeluid te laten horen. En dus op het moment dat voorstellen er wel doorkomen... ook te laten horen dat er alternatieven mogelijk waren. Ook dat hoort bij, uh, bij politiek. Noem eens wat, wat, wat waarvan u zegt, ja, dat kan toch eigenlijk echt niet. Nou, de, dat, dat hoort niet bij sociale zaken. Nou, daar, wil ik, da daar kom ik zo op. Want ik, in de eerste en algemeen zin is het We hebben tot twaalf uur, hè, dat weet u. Ik, ik, ik, ik en ik de andere aanvol, willen we ook nog de graag de cyclus, hoor, de cyclus, de cyclus Nou, een dan, nee, dan ik, gaan wij toch even een spraakje in het kort steden. Voor concreet. Op het gebied van sociale zaken is het nog heel moeilijk te voorspellen... waar het kabinet precies naartoe gaat omdat, nou, de, beide collega's hadden het net al over een stip aan de horizon. Ja. Uh, maar op sociale zaken is die stip nog niet zo duidelijk. Uh, verschillen de Partij van de Arbeid en de VVD ontzettend over eigenlijk alle onderwerpen. En wordt bij alles verwezen naar het overleg met sociale partners. Dat is Asscher nu aan het voeren. Uh, en dan wordt ook duidelijk hoeveel van de plannen zoals ze nu zijn er doorheen komen. hoeveel te gaan wijzigen. Maar om dan uw vraag concreet mm. te beantwoorden. Ik vind wat er afgelopen december gebeurd is rondom de kinderopvang. Vind ik echt, uh, uh, echt toch wel een schande. Um, daar waren, dat was nou net een onderwerp waar de Partij van de Arbeid en VVD het wel over eens waren. Die bezuinigingen voor 2013 moesten niet doorgaan. Mm. En het resultaat is dat het wel doorgaat. Um, ondanks dat dus geen enkele partij in de Tweede Kamer dat een goed idee vond. Dus Als ik nou een voorbeeld heb van iets waar ik ook de komende ja. maanden hard oppositie tegen blijf voeren. Dan is het tegen deze bezuiniging in de kinderopvang. En dan denk ik ook aan het geluidsfragment van Sanne Wallis de, ja. de Vries wat mevrouw Maai net al aanhaalde. Ja, maar van mij, dat is inderdaad wel een onderwerp... wat uh, mensen behoorlijk in de panarie financieel uh, brengt... die kinderopvang, maar ook de Partij van de Arbeid... Uh, altijd een belangrijk punt van maakt. Het gaat gewoon veel geld extra kosten. Nou, het is een onderwerp wat mensen terecht bezighoudt. Ik geloof ook dat het... Wat gaat uh, u eraan doen? <laughs> ik geloof ook dat het CDA en de vorige coalitie... Uh, dit voorstel voor deze bezuiniging heeft gedaan. Dus ik, ja, dat uh, is uh, echt begrijp... heel flauw. Nee, Want We nee. hebben echt direct daarna aangegeven... dat we die bezuiniging terug gingen draaien net als overigens de VVD en de PvdA dus nu naar bezuiniging... het verleden wijzen voor ja. deze bezuiniging, waar we weken met elkaar bezig zijn geweest... om hem van tafel te krijgen, vind ik echt een beetje te makkelijk. Even mevrouw Maijda. Maar misschien, kijk, de bezuiniging terugdraaien... dat is, uh, dit is niet... Uh, uh, ideologisch vind ik het onderwerp heel belangrijk... maar technisch en uh, financieel zit ik er niet helemaal 100% in. Uh, de bezuiniging terugdraaien, zoals ik het heb, uh, heb nagelezen... is op dit moment niet mogelijk... omdat er gewoon geen goede alternatieve financiering nee. is. Ik vind wel dat we er heel goed naar moeten kijken. Kijk, hè, mensen vanaf een gezamenlijk inkomen van 118.000 euro... Uh, wat uh, uh, 118.000 euro met z'n tweeën verdienen is best wel veel geld... die gaan het zelf betalen. Ik vind ook dat dat moet kunnen. Ik vind ook dat je een onderscheid moet maken... tussen kinderopvang voor kinderen onder de vier... en naschoolse opvang voor kinderen die wat ouder zijn. Als je nou berekent, hè, drie dagen opvang voor naschools, voor kinderen... Uh, die al naar de basisschool gaan dan kom je op ongeveer 200 euro per kind. Ja. En als je meerdere kinderen hebt, wordt het minder. Maar goed, laten we en het is niet... afhankelijk ook nog van je inkomen, wordt het ook minder. Dus ik denk dat je heel goed moet kijken naar die keuzes. En hier komen we echt weer terug, ook bij Sanne Wallis de Vries. Ze wordt een beetje een rode draad hier. Ja, uh, je moet het samen doen. Je moet het echt samen doen. Ja, maar goed, laten we heel even wegblijven bij de cijfers. Het, het, het is toch wel zo dat daar waar er wordt bezuinigd op kinderopvang... vrouwen vaker de keus maken om dan maar niet meer te gaan werken... daar kunt u als partij toch onmogelijk voor zijn. Ja, maar dan moet je dus ook het gesprek met die mannen aangaan. Want het moeten niet per se vrouwen zijn die op ja, dat moment goed, die minder mannen gaan Ja, maar die mannen hebben de banen waarmee ze het geld voor het gezin moeten verdienen. Ja, precies, Die Wij vrouwen moeten... ook. Ja. En als ja. mannen hierdoor stoppen met werken, is het ook niet goed. Bedoel, nee. laten we eerlijk Het is gewoon zijn. een slechte maatregel, zegt Heerma. Kijk. En het hoort niet bij de Partij van de maar goed, Arbeid. Nogmaals, het is een maatregel die in de vorige... Nee, maar periode dat, is altijd, is begonnen. dat is oude dat is... politiek. We hebben te maken met de maatregel die er nu ligt. Nee, het is een en maatregel die er nu erover. ligt. En die was uh, kamerbreed. Uh, ik bedoel, de Trostkamerbreed. <laughs> <Prostkamer, laughs> ja, yeah. Kijk, we zitten toch in yeah. het goede programma. Trostkamerbreed. En uh, dit geeft al aan, dit is een hele moeilijke maatregel. We moeten er gewoon heel goed naar kijken. En volgens mij heeft de heer Asscher dat ook aangegeven dat hij er heel goed naar gaat kijken. Ja. Dus uh, het gesprek hierover is nog lang niet ja, afgelopen. Hoe, hoe ligt dat bij u eigenlijk, meneer Duisenberg, deze maatregelen? Want uh, inderdaad, los van die cijfers, maar ook mensen met lage inkomens... hebben, hebben daar echt uh, last van. Die kinderopvang, uh, juist als stimulans om uh, uh, beide, uh, zowel voor mannen als vrouwen... makkelijker te kunnen gaan werken als je kinderen hebt. Daar wordt nou toch wel een beetje een, een streepje doorgezet. Nou, het wordt sowieso. Uh, ja, het kan, het kan het niet mooier maken dan dat het is. Hè. Het is natuurlijk uh, uh, het maken van, van keuzes. En uh, kinderopvang wordt daarmee uh, duurder voor, uh, voor mensen. Het is natuurlijk nog steeds zo dat kinderopvang voor een groot deel wordt wel betaald. Hè. Kijk, heb je daar wel een vergoeding uh, voor? Ik zit er te weinig in zelf om precies de techniek hier nee. te kennen. Het enige is dat ik, ja, ik zie ook in mijn omgeving... Dat mensen zie ik klagen. Uh, zie ik uh, mensen daarover klagen en ik zie mensen ook En dan wordt er andere... ook op aangesproken. In nou, andere gaan we dat vind ik Wat ik ook wel aardig vind, is dat mensen beginnen andere afwegingen te maken. Want u haalt met name aan dat er mensen zouden stoppen met uh, werken. Dat maar, heb ik in mijn eigen omgeving niet gezien. Ik, maar... ik, ik zie bijvoorbeeld uh, uh, ouders, ik heb veel, veel vrienden waarbij uh, dus beide partners uh, werken. Uh, en die zie je dus nu meer gaan... die, die hebben het er nu over van, nou, zullen we gaan combineren. Hè? Dus dan, uh, dan de, als je dus vier dagen werkt... dan die ene dag, dan past de een op de kinderen van uh, drie andere gezinnen. Ja. Dus dat soort oplossingen is men dus mee bezig. Dat is wat ik er zelf van merk. Ja. En verder in de techniek op, op beleidsniveau... Uh, zit ik niet zo zeer als, uh, als, als de heer Heerma bijvoorbeeld... die in die commissie sociale Zaken zit. Nou. We hadden het over bezuinigingen. L laten we even naar uw portefeuille doorgaan, mevrouw Maai. De bezuinigingen op de ontwikkelingssamenwerking... Uh, ja, 1 miljard, dat lijkt me toch voor u wel heel erg slikken, uw ja, partij. Ja, 1 miljard was niet uh, wat in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid stond. Nee. Wat wel in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid stond... Uh, was dat we het buitenlands beleid zouden gaan vernieuwen. Dat we ook beter gingen kijken naar ontwikkelingssamenwerking. En ik ben heel tevreden met de combinatie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking... die nu bij elkaar gevoegd wordt. Want je ziet dat uh, de relatie met ontwikkelingslanden, landen in Afrika, dat, zijn, dat is niet alleen een relatie die uh, op hulp is gebaseerd, maar ook zeker een relatie die op handel is gebaseerd. En uh, ook vooral niet alleen handel uh, zoals we nou, het excess vorige week of deze week was we het geloof ik een nieuwsuur zagen van een kippenfabrikant die uh, kippen dumpt in, uh, in, uh, in Senegal. Nee, vooral ook handel beide kanten op. Ik heb niet zo lang geleden een gesprek gehad met de Liberiaanse president, uh, mevrouw Sirleaf Johnson. En zij zei heel duidelijk, waar zijn de Europese bedrijven? We zien China wel hier op deze markt komen, uh, die toch op een iets andere manier opereert op de, op de markt in, uh, in Afrika. Die ook op een andere manier uh, handel drijft. Wij willen graag Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven uh, hebben die op een eerlijke manier hier met ons aan de slag gaan. En ja. ik denk dat we die twee sporen nu heel duidelijk... In, uh, in één portefeuille hebben gekregen. En dat we daar op een hele positieve manier mee aan de slag kunnen ja. gaan. Mevrouw Bloemen, de, de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking... moet natuurlijk nog komen met concrete voorstellen. Ja. Wat zou uw advies aan haar zijn? Noem er eens één... Noemen ze één waarvan u zegt. Nou, zorg nou dat dat gebeurt. Nou, Ondanks ik... die 1 miljard bezuinigingen. Nou, ik heb er gelukkig al één kunnen noemen, de, ja. die van die handel net. Ja. Maar een ander punt, ja, wat goed, ik ook dat... heel belangrijk vind, is dat we heel goed kijken naar uh, wie onze partnerlanden zijn. Als partnerlanden uh, landen zijn die in een middeninkomensgroep zitten. Ik heb zelf uh, een aantal jaar in China gewoond. Daar zie je dat er heel veel rijkdom is, maar er is ook heel veel schrijnende armoede. In dergelijke landen vind ik niet dat wij met een ontwikkelingssamenwerkingsprogramma aan de slag moeten... waarbij je de overheid helpt om uh, sociale voorzieningen te ondersteunen. Nee, in dergelijke landen moet je die uh, toch wel schrijnende armoede die er nog is... moet je mensen helpen zich te organiseren en opeisen bij hun eigen regering... dat er niet alleen een school in de rijke wijk komt, maar ook een school in de arme wijk. Dat zij in staat zijn om hun eigen rechten op te eisen, want het geld is er in die landen. Ja, dan maar meng je dus wel heel worden. erg in de binnenlandse politiek. Nou, je zorgt dat mensen hun eigen stem kunnen laten horen. Maar, maar raakt het u dan toch... U bent specialist op het gebied van ontwikkelingssamenwerk... dat uh, ook uh, de partijleider Samson die gezegd heeft... dat Nederland met deze bezuiniging toch onder de fatsoensnorm is gezakt. Dat lijkt me toch wel een naar idee. Als je daar jarenlang echt een heel hard punt van gemaakt hebt in uw partij. Ja, en niet alleen in de, binnen de Partij van de Arbeid. Ik denk dat het een... Uh, he, die 0,7 procent, dat is dan die, uh, die norm van, uh, van het BNP... die naar ontwikkelingssamenwerking zou gaan... dat dat een hele belangrijke afspraak is geweest. Dat is ook een belangrijke afspraak uit uh, he, 40, 50 jaar geleden geweest. Ja, maar goed, we zijn maar nu, het in gesprek... nu in gesprek... We zijn nu in gesprek... Ik weet niet precies hoe het uiteindelijk uitkomt... Dat er natuurlijk twee nieuwe instrumenten zijn waarvan we nog niet ja. precies weten. Dan komen we in de techniek, wat misschien uh, voor de luisteraars lastiger is... maar waarbij je moet kijken hoeveel odebol is van die nieuwe instrumenten. Ja, odebol? Oh, dus. Ja, precies. Ja, dus Hoeveel je zou toe kunt heen. rekenen aan je ontwikkelingssamenwerkingsbudget. Uh, maar we moeten heel goed ook kijken naar wat we aan internationale samenwerking mm. doen. He, er is een, uh, een debat in de Verenigde Naties gaande op dit moment... om de millenniumdoelstellingen die voor 2015 zijn gesteld... Uh, daarna uh, te herformuleren. He, een aantal van die doelstellingen waren bijvoorbeeld het halveren van armoede. Uh, in een deel van de landen is dat gehaald, maar niet overal. Uh, het meer meisjes op school krijgen moeder- en kindzorg verbeteren. Tegelijkertijd hebben we duurzame ontwikkelingsdoelstellingen... waarmee we de wereld op een duurzamere manier... ook wat energiegebruik betreft kunnen behouden. Die twee sets van doelstellingen moeten bij elkaar komen. En Ik vind het heel belangrijk dat we met mevrouw Ploemen in gesprek gaan... om te kijken hoe Nederland erin staat om die twee sets bij elkaar te hebben. En dat we een... Uh, een agenda voor internationale samenwerking gaan ja. krijgen. Meneer duisenberg, u, u heeft heel veel ervaring in het buitenland. Maar hoe kijkt u aan tegen een 1 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking? Als VVD uh, hadden wij uh, ook niet dat bedrag van 1 miljard in ons programma staan... maar een groter bedrag, ja. dat is duidelijk. Wat u betreft mocht er nog wel wat meer af. Dat, dat was inderdaad in ons programma was dat onze, uh, onze inzet. Ik denk wat, uh, waar ik met name uh, blij mee ben in, in dit uh, programma... Is dat er goed gekeken wordt naar de effectiviteit van, van besteed geld? Dus uh, dat niet zomaar elk bedrag uitgeven even goed is als ontwikkelingssamenwerking. En ik denk dat, is dat de combinatie die uh, Marit Mai ook al noemde tussen uh, ontwikkelingssamenwerking en, en buitenlandse handel, dat dat een heel belangrijke stap is. Ja. En een van de beleidsvoornemens is ook om het MKB een veel belangrijke rol te geven. Dus het MKB van Nederland te laten werken uh, samen met MKB in de, in de doellanden. Ja, Waarmee toch ook misschien wel weer een beetje de suggestie wordt gewekt... dat het wel heel erg in het Nederlands belang moet zijn... wat er gebeurt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Maar dat mag ook wel. Hè? Het is ook mm. niet alleen maar ontwikkelingssamenwerking. Ook die twee sets van doelstellingen die ik bedoelde... die gelden niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar die gelden ook voor ons. Het ja, is dus voor ons ook prettig als er stabiliteit is in uh, de regio's die aan Europa grenzen. Ja, maar het is ook wel prettig als ik zo, meneer Duisenberg hoor... dat het Nederlands MKB er ook nog wat aan verdient. Maar dat is ook helemaal niet iets waar we tegen zouden moeten zijn. Ik vind wel dat ontwikkelingssamenwerking als eerste tot doel moet hebben... dat het ontwikkeling in ontwikkelingslanden economisch en sociaal stimuleert. En als daar een rol is weggelegd voor Nederlandse uh, NGO's... voor Nederlands MKB of voor andere Nederlandse organisaties... lijkt me dat hartstikke mooi. Ja, nou, Herma die knikt ook, hè, de tijd van... Uh cadeaus geven aan ontwikkelingslanden is voorbij. Is dat ongeveer met het knikken bedoeld? Eh, wat ik daarmee bedoel is, dat ik, ik ben het erg met mevrouw Maai eens... dat er ook best wel een stukje eigen belang mag meewegen... in dat ontwikkelingssamenwerkingbeleid. Sterker nog, als je dat niet doet... wordt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking misschien nog lager. Dus het is best ook goed om naast de belangen van de landen waar je geld aan geeft en de, de organisaties... ook te kijken naar het belang van Nederland. Daar vind ik niet zoveel mis mee. Ja. We gaan uh, naar een uh, ander onderwerp nog. Ja, Het hoger onderwijs en het lerarenbeleid, meneer Duisenberg. Dat is uh, uw portefeuille. Dat verbaasde ons een beetje, want u bent toch heel erg financieel specialist. Ja, dat, uh, dat klopt. Mijn achtergrond tot nog toe uh, vanuit het bedrijfsleven... was inderdaad uh, met name financieel. Dus... Ja. Uh, is dat dan jammer uh, dat je dan niet in dat wat, wat je expertise is uh, aan de slag kunt in de Tweede Kamer? Nou, of, economisch of gaat gezien gaat dat anders met de verdeling. Ja, dus nou, economisch gezien vind ik uh, onderwijs, vind ik, uh, ja, een van de belangrijkste, niet zo niet de belangrijkste factor voor de Nederlandse economie voor de toekomst. Uh, dus daar heb ik heel veel mee en ja, daar gaat natuurlijk ook veel geld in om. Hè. Er gaat totaal uh, meer dan 30 miljard om in, uh, in onderwijs. Dus ik. Uh, ik kan ook mijn financiële lusten kan ik, uh, rustig botvieren. Ja, nou, u gaat zich uh, een stuk bijten misschien wel op het uh, sociaal leenstelsel... wat dit kabinet uh, wil gaan invoeren. Uh, dat komt in de plaats van het huidige stelsel voor studenten... waarbij ze een basisbeurs krijgen en een aanvullende beurs. Dat sociaal leenstelsel is helemaal gebaseerd op een lening. Hè? Ze moeten gaan lenen, die studenten, en achteraf terugbetalen. Nou is de angst dat sommige studenten, of veel studenten zelfs... zullen gaan afzien van studeren. Want ze schrikken terug voor die enorme lening. Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat... u had het eerder ook al over draagvlak, ja. dat u hier toch draagvlak voor krijgt? Ja, dus nou, ik zie wat dat betreft heel erg uit naar, naar dit jaar. Want dit is het jaar dat dat leenstelsel vormgegeven gaat worden. Uh, als ik de kans krijg zou ik ook nog iets willen zeggen... dat het, dat het echt een, een maatregel is in een veel bredere kwaliteitsagenda. Hè, van goed naar excellent onderwijs. Ik denk dat dat eigenlijk nog wel de, de belangrijkste kapstok hiervoor is. Uh, maar ik ga met name dit jaar, uh, nu dit uh, leenstelsel in elkaar wordt gezet... ga ik uh, inderdaad heel veel op pad uh, naar buiten om draagvlak te zoeken, maar ook vooral te horen van, van studenten... en ook aankomend studenten, uh, wat hun zorgen zijn. Nou, en, de uh, zorg is bijvoorbeeld dat je straks zit ja. met een schuld van 20.000 euro. En je moet maar eventjes afwachten of je een baan krijgt... waarin je dat ooit weer kunt terugbetalen. Ja, dus de, dat is even het, het bredere uh, verhaal. Ik ben, want ik ben, niet, ben daar overigens niet, niet zo bezorgd over... maar we zullen daar wel heel goed naar moeten kijken. Hè? Maar in het geheel van maatregelen... Uh, is het, de achtergrond van het, van het leenstelsel is dat je een, een, er is een kwaliteitsagenda met beperkt uh, geld. Uh, er wordt op uh, onderwijs niet bezuinigd. En we willen zoveel mogelijk onderwijsgeld echt naar onderwijs laten gaan. En niet naar het levensonderhoud van, uh, van studenten. Ja, maar deze maatregel, hoe dan ook, die, uh, die moet doorgaan. En die moet ook door de Eerste Kamer dan weer geaccordeerd worden. En dan gaat het CDA uh, uh, tegenstemmen, onder andere, toch, hè? Ja, Pieter, oh, u weet het nog ja, niet. Nou, ik zit niet in de Eerste Kamer. Nee, maar goed, u maar weet er, nog als niet als wat uw partij daar gaat je, doen. Als je kijkt naar de kritiek breed in de Eerste Kamer... op deze uh, onverstandige plannen... Dan uh, krijgt het kabinet het, uh, het zeer moeilijk op, op dit terrein. En ik denk dat dat ook terecht is, want ik vind er weinig sociaal aan dit schuldenstelsel. Vertel toch even, meneer Duisenberg, wat er je, wel sociaal aan is. Dus, want het dus, wordt ook ja. altijd zo nadrukkelijk sociaal leenstelsel genoemd. Ja. Nou, dus de huidige situatie is zo dat uh, voor het uh, onderwijs van, van studenten wordt, wordt 80% wordt betaald door de overheid. Um, en dat die verhouding die scheef. En. Dus door dit, deze uh, studiefinanciering om te zetten in een lening, trek je die verhouding wat minder scheef en heb je meer geld over om echt te investeren in onderwijs. Nou, wat is er dan sociaal aan? De leningsvoorwaarden: hè, dit is niet een, een recht-toerecht aan lening, dit zijn leningsvoorwaarden tegen een zeer lage rente, bijvoorbeeld die van het aanstaande jaar. Heb ik begrepen. Die is van de huidige studiefinancieringsleningen, Die is vastgesteld op 0,6 procent. Zegt echt, echt ongelooflijk laag. Geen enkele bank waarbij je zo goedkoop kunt lenen. Nou, dus het, het wordt zo sociaal mogelijk. Hè, met een, een lange afbetaalperiode. Met een lage rente. En ook als je uh, niet de draagkracht hebt in de toekomst. Uh, om het terug te betalen. Dan, uh, dan komen er ook voorwaarden. Dat dat dus niet hoeft. Dus het hangt niet sowieso als een modesteen om je nek. Daarnaast. Is er een. Uh, ook nu al, is er is bestaat de aanvullende beurs. Hè, voor, voor mensen die, die nu niet draagkrachtig genoeg zijn. En die aanvullende beurs die blijft gewoon bestaan. Ja, maar goed, ook dat is een lening. Moet nee, je ook nee, nee, nee, nee, nee, nee, die aanvullende beurs is, is dat is geen lening. Dat is, dat is echt een aanvullende beurs. En uh, uh, dus, dus het sociale, ik ben voor die toegankelijkheid. Er wordt nu gezegd ja, als ik dat zelf moet betalen. Hè, dus als je het uitwonend student bent, dan betekent dat je dus uh, studiefinanciering die je eerst kreeg, van 3000 euro per jaar die moet je dan gaan lenen. Dat betekent hmm. dus dat je 3.000 euro per jaar... stel je doet een studie van vier jaar, dan heb, je, al heb, het 12. Over, heb je het over 12.000 euro. Nou, dat, en als je thuiswonend bent, dan is het 1.000 euro per jaar... dus dan heb je het over 4.000 euro ongeveer. Uh, nou ja, dat is dus de, de afweging die je moet gaan maken als student. En wat dus belangrijk is, is dat je als student gaat kijken... Uh, van wat ga ik dan studeren? En dat je dus een bewuste studiekeuze gaat maken. En daarom zei ik ook, ik hoopte dat ik die kans kreeg. Het is ook echt wel een breder verhaal. En daar wil ik ook op inzetten in de gesprekken... En waar ik me dit jaar voor echt voor hard wil maken... is dat het gaat niet alleen maar om die financiële maatregel... maar het gaat bijvoorbeeld ook om goede studievoorlichting... Hè, van wat zijn mijn arbeidsmarktkansen. De kwaliteit van het onderwijs wilt u daarmee omhoog? Ja, en nou, dus de voorlichting daarover... maar ook over de kwaliteit van het onderwijs... want er zijn bijvoorbeeld heel veel studenten die willen eigenlijk wel heel graag, uh, uh, bijvoorbeeld, een, een kortere opleiding doen, dus de zogenaamde associate degree van twee jaar en dan uh, een beroepsgerichte opleiding. Ja. Of die willen een, uh, er zijn heel veel VWO-studenten die uh, als op het HBO een goede beroepsopleiding gegeven zou worden en dan dat je in drie jaar je bachelor kan doen. Ja. Uh, dan zouden heel veel studenten die zouden daarvoor kunnen gaan kiezen. En die zouden dat nu ook zeker doen vanuit die financiële overweging. Mm. Dus ik vind dat we niet alleen moeten inzetten op die financiële maatregel, maar ook op die voorlichting en op die kwaliteit van die opleiding. Ja, dus ik... op die associate degree, op die driejarige bachelors uh, bij het HBO. Dat zijn belangrijke uh, parallelle trajecten. Ja, toch nog heel even, Pieter Heerma, daarover, want u bent daar gewoon tegen, hè? tegen het sociale instelsel. Gelukkig, gelukkig zijn we niet de enige partij die er tegen zijn. Voor links uh, in de Eerste Kamer ook. Die, dus zijn, dat wordt die, nog die, die waren in principe voor, maar zijn nu ook tegen. Kijk, het, uh, het, dit, dit is nou echt zo'n type voorstel van de categorie: als het kalf verdronken is, damt men de put. Want natuurlijk gaat het wel als een molensteen... om, om afgestudeerden hun nek hangen... dat ze 15.000 euro schuld hebben. Dat heeft effect op het kopen van een huis. Ja. En natuurlijk ga je in deze tijden van crisis zien... dat in MKB-gezinnen, waar het al moeilijk is... dat sneller de overweging gemaakt wordt... ga maar werken in plaats van studeren. En dat moeten we met elkaar niet willen. En dat zou toch, mevrouw Maai, tot slot... voor uw partij ook een belangrijk aspect moeten zijn. Hè? Want juist in MKB-gezinnen... juist in, ik bedoel, dat is toch wel een beetje... de basis van de Partij van de Arbeid... de verheffing van... Uh, uh, uh, mensen gezinnen waar het niet zo logisch is om te gaan studeren. Ja, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om niet uit te vergroten. De, de, de heer Duizenberg heeft net uitgerekend wat er nu aan studiefinanciering is... en wat je eventueel, als je dus niet recht op een aanvullende beurs zou moeten lenen. Dat is dus wat anders dan die 15.000 euro die wordt voorgerekend. Dus ik vind het heel belangrijk dat we er eerlijk over zijn... dat we ook in gesprek gaan met studenten, met studentenorganisaties. Ik denk dat de onderwijswoordvoerders kamerbreed, dat zouden moeten doen. En dat we ook heel goed daarna weten wat het betekent. Zonder dat daar een enorme mist aan maatregelen... die onduidelijk zijn worden gesteld. Maar dat het heel duidelijk wordt, dit is waar het over gaat. Ik had een paar weken geleden een groep studenten, sorry, scholieren op bezoek. Die zaten in vijf HAVO, die gingen studeren. Die dachten werkelijk... Dat zij in één jaar een schuld van 5.000, 6.000 euro op zouden bouwen. Nou, ik vind dat eigenlijk ontzettend jammer dat we dat nu een beetje aan het uitvinden zijn. voor de moet beter. Oké, okay, nou, we hopen dat de mensen thuis het een beetje begrepen hebben. Ja, uh, dat het hier uh, toch echt wel uh, te doen is. Ook al is het CDA met deze regeling niet echt uh, gelukkig. En wij uh, zijn in elk geval door onze tijd heen. Het was de eerste uitzending van 2013. En zeker niet de laatste, want we zijn er, zoals altijd, elke zaterdag. Dank Marit Maai, Pieter Duisenberger en Pieter Heermer. Straks op deze zender de Tros Autoshow. Vanmiddag om twee uur alweer een politicus aan tafel. Dan VVD-staatssecretaris Wekers van Financiën. Maar die gaat praten over auto's en belastingen. Wij zijn er volgende week heel graag weer. Tot dan. Dag. dag.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 Ja, mijn naam is Jan Wijtbeens en ik mag u even meedelen dat vanavond op de televisie zijn ze er weer. De animal crackers. Dus dat is lachere platen natuurlijk, hè? praten de olifanten, praten de apen. Ja, Jan Wijtbeens, zelf dus, ik ga overal weer langs. Dus vergeet u niet te kijken om half negen bij de tross op Nederland 1. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op Vlieg. Dit is Radio 1.